10 uur jobboot met het NOS journaal. In Utrecht is in een brandende flat het lichaam gevonden van een vrouw. Volgens de politie is ze vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. In de buurt van de flat zijn twee mannen opgepakt. De kleine brandwoede in een flat aan de singel in de wijk Hoograven. Over de identiteit van de vrouw en van de twee verdachten wil de Utrechtse politie nog niet zeggen. Bij de politie Twente hebben zich twee jongens van 8 en 11 en een meisje van 11 gemeld die drie meisjes in een kano hebben bekogeld. De meisjes van 12 uit Borne werden gisteren een paar uur lang bekogeld met stenen en modder. Een van de meisjes raakte gewond toen een belager een puntige tak in haar gezicht duwde. Ook de twee andere meisjes in de kano raakten licht gewond tijdens de tocht van Hengelo naar Zenderen. De politie zal met de stenengooiers een goed gesprek hebben. In de Belgische plaats Malon staat een handjevol mensen bij het klooster waar Michel en Martin gaat wonen. De ex-vrouw van kindermoordenaar Marc Dutroux komt op vrije voeten en mag naar het klooster, heeft het Hof van Cassatie in België bepaald. Wanneer Martin vrijkomt en naar het klooster gaat is niet duidelijk. De politie bewaakt het gebouw. Frankrijk gaat de doodsoorzaak van Yasser Arafat onderzoeken. De Palestijnse leider overleed acht jaar geleden op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs. Nog altijd is onduidelijk waardoor. De Palestijnen zeggen dat Arafat vergiftigd is en dat Israël daarachter zit. Een Zwitsers laboratorium heeft polonium ontdekt op spullen en kleding van Arafat. De tropische storm Isaac is aangewakkerd tot een orkaan van de eerste categorie. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center... wint de storm aan kracht door het warme water van de Golf van Mexico. Er worden windsnelheden gemeten van 120 km per uur. Verwacht wordt dat de storm morgen in de omgeving van New Orleans aan land gaat. Die stad werd zeven jaar geleden zwaar getroffen door de veel krachtigere orkaan Katrina.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 Good thinking. itstaffing.nl Bij de dieren speciaalzaak, de mensen die van dieren houden. Bejaafaar. NOS NOS NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Ook wij volgen de play-offs van de Champions League. Natuurlijk Ragnar Niemeyer, John van den Bron... moet het gaan redden met Anderlecht. Maar oje, oje, jee. Zover is het nog zeker niet. Half uur op de klok nog. 0-0 stand in het Constant van der Stokstadion... daar in het Astridpark in Brussel. En de tijd begint zo langzamerhand natuurlijk een klein beetje te dringen. Zojuist nog wel een moment gezien met Mbokani tijdens het nieuws. Twee verdedigers op het moment dat de doelman eigenlijk blijft staan. Die goede doelman Dekra wel... De twee verdedigers pakken die bal van uh, Embokali van Anderlecht de spits bij de doellijn uh, weg. En ja, Weer zo'n kans verdwenen. Er zijn de nodige momenten geweest, hoor. vergis je niet. Aan de andere kant echt die avond waarvan Anderlecht het gevoel zou krijgen... dit is hem, dit is die superavond. Ik denk dat ze dat gevoel nog niet hebben gevoeld. En uh, er is dan eindelijk een einde gekomen aan die soap rond de transfer van Theo Jansen. De geboren aannemer werd vanmiddag in zijn stad gepresenteerd. Mijn gevoel is altijd geweest dat ik, dat ik terug naar Vitesse wou. En ik ben hier nu. Dus ik ben tevreden. En het was alweer een massasprint in de ronde van Spanje en dus was er alweer een overwinning van John Degenkolp. Hij valt een beetje in herhaling. The team did again a really good job and I actually I say every day the ja, yeah, we have to say it. Huh? Thanks boys. En verder aandacht voor het tennis op de US Open, spectaculair mountainbiken en golfer Martin Lafeber. Maar eerst en vooral Anderlecht tegen Limassol. Ragnar. Balbezit voor Limassol. En de bal komt voor vanaf de linkerflank. Daar is Proto. En die heeft last van een tegenstander. Zegt dat hij een duw krijgt. En de scheidsrechter gaat daarin mee. Daar mag. Uh... Anderlecht niet klagen, want het was dreigend zat met uh, Vohu in de buurt. En uh, nou ja, goed, die geeft dan een zet aan Silvio Proto, de doelman van Anderlecht... waardoor het allemaal uh, wordt uh, afgeblazen. Die aanval van de Cyprioten, die nu ook gaan wisselen. Ed Mar gaat er uh, vanaf, de man die hangend aan de linkerkant speelde. Dixon komt erbij. Dat is een uh, Afrikaan, het is een uh, ja, melee eigenlijk van nationaliteit. Hoor. als je kijkt naar Limassol... Nog altijd die 0-0 stand op het bord in Brussel. Drie Brazilianen, drie Angolezen, vijf Portugezen, een Ghanese, een Ivoriaan. En zo zou je zelfs nog eventjes door kunnen gaan met opvallende nationaliteiten. Er zit ook wel wat Cyprioten bij, maar... Het is een apart elftal dat in ieder geval wel de eerste wedstrijd wist te winnen. Dat fysiek sterk is. De eerste duel eindigde vorige week in 2-1. En Anderlecht kreeg bakken met kritiek. Dat gold ook zeker voor de Nederlandse hoofdtrainer voor John van der Brom. En ze weten hem te vinden bij de Belgische pers. Zoveel staat wel vast. Dat bleek ook wel op de persconferentie. Ze weten hem te vinden als dit mis zou gaan. Lange bal vanuit het middenveld. Nou ja, misschien eigenlijk wel vanuit eigen defensie nog van Anderlecht. Richting en Bokani weggehaald. En Dixon met het balbezit wil naar voren toespelen. Overtraining van Anderlecht de hoogte van de middenlijn. Wordt ook weer gezien door Marcin Borski. De Poolse scheidsrechter. Overtreding die wordt gemaakt door Marcin Wazilewski. De Paul die toch ook al jarenlang bij Anderlecht onder contract staat. En er gaat ook bij de Brusselaars een wissel komen. Daar gaan we niet naar luisteren. Nu, dat vertellen we zo meteen wel eventjes. Het belangrijkste is dat de stand nog altijd 0-0 is bij Anderlecht. Limassol 1-0 is genoeg voor Anderlecht om weer eens de Champions League te halen. Maar de tijd dringt nog een minuut of 27 maar. Het heeft lang geduurd, maar vanmiddag was het eindelijk zover. Theo Jansen keerde terug bij Vitesse. Na lang onderhandelen kwam de ambitieuze club tot een akkoord met Ajax... en werd de verloren zoon weer in de armen gesloten. Floris van Horen was aanwezig bij de presentatie van de Arnhemse clubvoetballer. Er wordt in Gelderland behoorlijk gebouwd. Niet alleen aan een nieuw en vooral prestigieus trainingscomplex... ook aan een team dat van de Vitesse een topclub moet maken. Daarvoor is Theo Jansen binnengehaald. Want de man die prijzen pakte met FC Twente en Ajax... moet in Arnhem de jonkies bij de hand nemen. Ik heb natuurlijk... Dat zegt de trainer ook. De trainer heeft in de top gewerkt. En daar gaat het toch iets anders aan toe dan, uh, dan veel spelers gewend zijn. En, uh, de, de, de, daar zal ik ook mijn rol in moeten spelen. Wat heb je eigenlijk besproken met de trainer? Heb je al veel met hem gesproken, met Fred Rutte? Nee, we hebben niet veel gesproken. Gaat dat nog gebeuren de komende dagen? Echt speciaal met jou even? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, de trainer zal toch ook willen uitleggen wat hij met mij uh, precies van plan is. Waarvoor die, uh, hoe hij mij ziet in het elftal. Uh, dus daar zal zeker over gesproken worden. Uh, maar dus vandaag is het een hectische dag. Dus uh, uh, ik denk dat morgen een mooi moment is om even met z'n tweeën te gaan zitten. Theo Jansen komt dus terug bij Vitesse. Het was alleen nog wel even de vraag waar hij zou binnenkomen. Ik heb alleen even een vraagje. Um, komt Theo van de zijkant of komt hij gewoon van de voorkant binnen? Want even wat vraagjes is natuurlijk ook van... Ja, de normale ingang. Oké, okay, nee, want ik heb wel wat camera en uh, fotografen hier staan. En niet dat uh, die dat via een andere weg binnenkomt. Uiteindelijk arriveerde hij op de bouwplaats. En het werk werd even stilgelegd voor de persconferentie. Ja, fotografen. Dat is het? Ja, ja, <laughs> ja, dames en heren, welkom bij deze perspresentatie van de oude kennis, Jansen. Uh, wat voor het mooiste van deze presentatie? Wat uh, ik het mooiste van. het moment dat ik hier aan kon lopen, denk ik. Wat doet dat? Dat moment dat je hier komt aanlopen? Ja, dat geeft je het goede gevoel. Uh, het gevoel dat je... Ja, wat wat er op doek staat, weet je? welkom thuis. Ja, zo voelt het ook wel. Is dan ook het besef ervan? het is rond? Ja, het is nu eindelijk... Eigenlijk tien minuten voordat de persconferentie begon... Uh, is dat echt doorgedrongen, omdat... Ik heb altijd zoiets, totdat je het contract ondertekent is niks zeker. En uh, dat is dus nu ondertussen een half uur, drie, vier jaar geleden gebeurd. Heb je de afgelopen dagen zorgen gemaakt dat het zou misgaan? Ik heb me wel zorgen gemaakt, maar ik heb er nooit aan getwijfeld uh, dat het mis zou gaan. Wat voor zorgen heb je dan gemaakt? Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer wordt het nou bekend? Gaat het niet tot het laatste moment duren, weet je, ik bedoel, tot de 31ste. Dus die zorg heb ik gehad, maar niet over wanneer of dat het rond zo komt. Jij Deze? Kan jij even opkijken? als je Ja, ook. Tuurlijk kan ik dat. Mooi. En ik kan nog tekenen. ook. Kidd. Een goede fotograafje van één foto genoeg Precies, mensen. Precies, één foto is genoeg. Hè? Ja, toch? Ja. Oké, okay, we gaan jongen. Ja. Dat uh, embleem wat hier op je borst zit, wat voor gevoel geeft dat? Ja, een uh, gevoel van liefde ook wel. Ik, bedoel, ik heb altijd uh, als supporter ben ik, uh, ben ik altijd naar die club gegaan. En ik heb altijd gekeken. En, uh, en Monneke zelfs nog. Dus uh, nee, Dat geeft mij gewoon een supergoed gevoel. Ben je opgelucht? Ja. ja. En dit weekend uh, op het veld? Ja, ik zal er in ieder geval bij zijn, uh, daar ga ik vanuit. Uh, en of het dan op het veld is of van of is de bank, dat zullen we dan wel zien. En, uh, dat is aan de trainer. Ik, bedoel, ik ben hier nu en ik, uh, ja, uh, ik ben klaar om, om, om te laten zien dat ik, uh, dat ik nog super fit ben en uh, dat ik nog kan presteren. Tegen Feyenoord? Het zijn slechtere clubs om uh, terug te komen. Ja, en dan ook nog eens thuis, dus uh, ja, bijna, het kan bijna niet mooi. Je ja, hoeft toch rijden. niet te trainen. Ja, ik ja dan, uh, dan niet. Dankjewel. Na alle verplichtingen had de nieuwe architect van Vitesse voor iedereen de tijd. En dat betekende op de foto. En dan nog jullie samen en jullie samen. 1, 2, eventueel. Oké, okay, volgens mij is. Het goed. Daarna vertrok het gezelschap weer en gingen ze in Arnhem verder met bouwen. you in. ...de flirt van Miss Montreal. Racht nog niet meer bij Anderlecht Limassol. Je kan niet zeggen dat het niet spannend is, zeg. Nee, een prachtige fase in de wedstrijd. Met nu weer een schotkans voor Limassol. 0-0. Rimi Guell van 17 meter. Een afzwaaier uiteindelijk. Die wel 10, 15 meter langs het doel gaat. Sterker nog gaat hij dan wel over de zijlijn heen. Nou, het was een poging die veel spannender leek te gaan worden... ...dan dat hij het daadwerkelijk was. Maar... De spanning zit, 20 minuten voor tijd, zat aan de andere kant van het veld. Met name bij Gillette, want die mag tot drie keer toe van heel dichtbij een poging doen om te scoren namens Anderleg. Dat ene doelpunt waar John van der Brom en zijn mannen zo ontzettend op wachten. Die doelman Degra staat in de weg vervolgens, dus die uh, nog twee keer de baas over Gillette is er nog bijna. Een penalty, komt er misschien nu weer een kans voor Anderlecht? Nee, want er wordt uitverdedigd bij Limassol. Het was Bilia die nog een strafschoppen wilde in een ouderwetse scrimmage. Met dus drie schotkansen voor Gillette. Waarbij met name de eerste reactie van de doelman fantastisch was. Een beetje als een handbalkeeper. Armen en benen breed. En dan maar hopen dat die bal er tegenaan gaat. Nou, dat was wat gebeurde. Bilia kreeg geel. Want werd weliswaar heel licht aangetikt met het bovenlichaam, Maar dat was absoluut geen strafschoppaard volgens de doelman weer, die Degra die op de grond gaat liggen, heeft al geel gehad voor tijdrekken. Nou ja, die zal niet zo snel nog een kaart krijgen. Kortom, dat kost ook weer secondes. En nu weer Limassol op de rand van het strafschopgebied bij Anderlecht. Uh, kijken wat ze kunnen. Nou, niet zo heel erg veel. Er wordt uh, een overtreding gemaakt op Kanou vindt het publiek. De speler van de Brusselaars. Maar ook daar wordt niet voor gefloten. Het is wat dat betreft wel een uh, mannelijke wedstrijd. De schacht. De deel het achterin bij Anderlecht op de linksbackpositie kan eigenlijk niet veel anders dan de bal over de zijlijn trappen. Maar dit is wel de fase waarin Anderlecht het zal moeten doen. Er zijn dus weer mogelijkheden geweest. En nogal grote ook. Hoewel ik misschien zelfs wel even het idee had dat het buitenspel was van uh, Gillet. Fluitconcert geldt nu voor Rimi Guel. Want die is ergens op het middenveld in, uh, op het veld uh, op de grond gaan liggen. Zonder dat er een tegenstander in de buurt is. Heeft uh, heel veel pijn, doet hij voorkomen. Ik denk dat dat een geval van kramp zal zijn. Want het is toch wel een wedstrijd die heel veel inspanning kost. Aan de andere kant, als het een geval aan stellerites is, dan verbaast het me ook niks. Want daarvoor hebben ze bij Limassol te vaak op de grond gelegen. Je gaat er vanzelf iets achter zoeken. Anderlecht zoekt een goal. Ze verdienen hem eigenlijk ook wel. Aan de andere kant, dan moet je hem nog wel even maken. Op de klok: 73,5 minuut. We gaan door tot minuut 90. Het is nog altijd 0-0. En die Miguel, nou die kan hem wel lopen hoor. We gaan uh, naar het tennis, de US Open. Uh, daarin kwamen vannacht uh, en vandaag de eerste Nederlanders in actie. Hazen, Rus en Krajcek. Die werden alle drie in de eerste ronde uitgeschakeld. Marcella Meske, goedenavond. Goedenavond. Uh, Rus moest spelen tegen Voskobojeva. Uh, ja. Had moeten winnen eigenlijk, als je naar de ranglijst kijkt. Rus 61ste op de wereldranglijst en uh, de Rusin, Rare woordspeling zou je zeggen, maar het, de zin klopt echt. Uh, de nummer 80. Uh, ja, zeg het maar. Ja, nou weet je wat is, ik dacht van tevoren, nou dat ziet er goed uit. Nummer 61 tegen nummer 80, Rus, die juist de laatste twee jaar... ze ontzettend goed speelt bij de Grand Slam toernooien. Ze heeft ons verrast, ze heeft uh, goed gespeeld via de ronde Roland Garros. Op Wimbledon uh, versloeg ze een uh, van de grote sterren, Sam Stoser. Uh, doet het goed op de grote show courts. Dus kortom, uh, volgens mij leek ze daar helemaal klaar voor... en ik was ervan overtuigd dat ze ging winnen. En dan wordt ze er met 6-1-6-3 afgeslagen. Is totaal niet in de wedstrijd geweest. Begon meteen met het inleveren van de service. Uh, kwam achter met uh, 4-1. Uh, 6-1 de eerste set. Ja, en eigenlijk heeft ze alleen maar achter de feiten aangelopen. Dus ja, heel teleurstellend. Maar ja, dan kan je zeggen: waar ligt dat dan aan? Um, ja, ze serveerden niet zo lekker. En, en ja die Fosco Bojeva stond een goede wedstrijd te spelen. Die ramde erop lo los. Alles gaat dan in. Hm. Um, mijn conclusie is... Eigenlijk bij tennis, zoals we dat dan wel vaker zien, uh, er is geen makkelijke loting meer. Weet je wel, altijd wordt er gevraagd: nou, en heeft ze kans? En gaat ze winnen? Ja, ja dan kan je zeggen: ja, op papier staat ze hoger. Maar ook al sta je 15 of 20 plaatsen hoger, uh, iedere partij is moeilijk. Iedere ja. partij moet er geknokt worden. En uh, de rankings liggen niet, maar geknokt worden moet er wel. En, ja. Ja, iedereen zomaar... kan van iedereen winnen. Eigenlijk. Iedereen Daarom kan van neer. iedereen winnen. Ja. En ja, 6-1-6-3, ze is niet aan de pas gekomen. Nee, bij uh, de, de mannen ligt dat uh, wellicht iets anders. Laten we het even over Haasen gaan hebben. Robin Haasen, daar verwachten we toch wel het een en ander van. Hij moest tegen de Spanjaard Feliciano Lopez ging er in drie sets af. Ja, hij wil in de top 30 komen, maar zo wordt het nooit wat natuurlijk. Nou ja, doelstelling van top 30 aan het einde van een seizoen. Um, ja, dat, dat is op zich voor Hazen wel reëel. Ik bedoel, hij, hij heeft uh, al eventjes in de 30 gestaan. Hij heeft het hele jaar bijna in de 40 gestaan. Hij staat nu 48. Zal ietsjes zakken door dit verlies in de eerste ronde. Dus uit de top 50 vallen. Dus dat is natuurlijk een beetje jammer. En uh, ja, het blijkt dat hij toch een beetje te wisselvallig is. Het ene toernooi wint hij. Kitsbuel, ja. natuurlijk niet zo sterk bezet. Maar dan ja, ook het gras toernooi geen enkele wedstrijd winnen. Um, en dan op Greffel wel weer een paar aardige wedstrijdjes spelen. Dus het, het is te wisselvallig op dit moment nog. En Lopez toch met zijn 30 jaar een uh, ja, top 30 speler. Uh, is, is gewoon een hele goede tegenstander. En dan moet je topvorm tonen om daar een kans tegen te maken. Nou, en dat had Hazen niet. Dus kansloos ging die eraf. Goed, dan moeten we het nog even over Michele Kruitschik hebben natuurlijk. Nou, die had excuses genoeg. Ja. Um, tegen de Française. Parmentier moesten 6-2-6-4 verliezen. Mochten we van haar wel meer verwachten gezien uh, de, de wat moeizame aanloop naar dit toernooi? Nee, ik denk het niet hoor. Um, zoals zo vaak eigenlijk bij Michaela Krajcik uh, hebben we het meer over de randverschijnselen dan eigenlijk over haar wedstrijd. Want ja, geen voorbereiding, geen wedstrijdritme, gezondheidsproblemen. Um, en. Dus allerlei randverschijnselen die de hoofdrol spelen. Nou, zo kan je natuurlijk niet een, een topcarrière uh, in het tennis ambiëren. Als je niet volledig fit bent. Als je niet uh, uh, een vaste coach hebt als begeleider. Want daar rommelt ze ook nog steeds een beetje mee. Um, dus ja, ze is met, met andere dingen bezig. Dus dan kan je ook niet winnen. En zeker niet op het hoogste podium. Dus het verbaast mij denk ik helemaal niks. En, en, en ze is blij om te spelen in dit toernooi en ja, blij zijn om mee te doen, ja, daar doe je het niet voor. Je wil winnen, het gaat om de prijzen. en ja, Dat is er voorlopig even niet bij, bij Krijsjeck. Dus we moeten hopen op betere tijden. Ja En in dit uh, toernooi hopen op uh, uh, Igor Seisling en Kiki Bertens. Ja. Uh, in het individuele toernooi, hè, dubbel hebben we ook nog wel wat uh, ijzers in het vuur... maar als we even naar Kiki Bertens en uh, Igor Seisling kijken... heb je daar dan goede hoop dat een van de twee dan wel doorkomt? Nou ja, Kiki Bertens heeft dit jaar bewezen dat ze in staat is te oh ja. verrassen. Eerste titel met haar 20 jaar, debuut Roland Garros, debuut Wimbledon. deed ze allemaal heel aardig. Ze heeft een lastige loting, goede Amerikaanse, top 25 speelster. En eh, zoals het er nu naar uitziet, wordt haar wedstrijd misschien verplaatst naar het Arthur Ashe Stadium. Met zitplaatsen voor 24.000 man. Oh. Nou, dat lijkt me ook niet zo heel makkelijk als je je debuut maakt in New York. Ze staat nu in de grandstand geprogrammeerd tegen Christina McHale. Ook een jong meisje. Amerikaanse, heel erg goed. Maar die zal de druk van dat thuispubliek ook wel voelen. Dus wie weet gaat ze ons verrassen. Seisling in zeer goede doen. Kwalificatiewedstrijden drie keer gewonnen zonder setverlies. Dus ja, dat ziet er dan op papier tegen Gimeno Traver, een uh, Spaanse gravelspecialist, goed uit. Ja, ik heb begrepen ook dat hij zich helemaal op dit toernooi heeft voorbereid. Hè? Hij heeft geloof ik... Uh... Zit al een ja. paar weken geloof ik in Florida ja. voor dit toernooi. Ja, en, en in Canada heeft hij uh, challengers gespeeld. Hij heeft weer een challenger te gewonnen. Hij heeft gewoon veel wedstrijden gespeeld. Veel wedstrijden gewonnen. Uh, hardcourts, snelle banen. Dat is zijn ding. Hij heeft een goede service. Hij wil agressief tennissen. Ik denk dat hij lekker in zijn vel zit. En ja, dan is Zijsling voor zo'n... Ja, Zeg maar subtopper als Gimeno Traver, een lastige speler. Hmm. Oké, okay, nou, uh, tot slot nog even uh, wat toppers. Uh, is er wellicht nog wat gaande op dit ogenblik, wat je even kwijt wil? Nou, uh, Tsonga won makkelijk. Die moet natuurlijk altijd in de gaten houden. Andy Roddick, hè, 30 jaar wordt hij deze week. Hoe uh, is het met hem? Uh, Hoe lang speelt hij nog? Hij won makkelijk van een wildcard-Amerikaan Ryan Williams. Raunitsch, de Canadees, die... Ja, toch door velen wel gezien wordt als een hele gevaarlijke tegenstander. Uh, won op het nippertje in vijf sets van de Colombiaan Giraldo. Dat vond ik wel opvallend. Ja, en momenteel staat uh, Venus Williams uh, op Arthur Ashe Stadium. Makkelijk te winnen van landgenoten Matek Sands. 6-3, 4-1. Het grappigste daar is uh, de kledij. Venus Williams in een bloemetjesjurk, zullen we maar zeggen. En die tegenstander, hoge kniekousen, zwarte pet, rode schoenen. Uh, uh, Indianen zwarte strepen op haar gezicht, alsof ze de oorlog uh, moeten. Winnen. Dus uh, dat is een stukje entertainment wat uh, natuurlijk in New York bij de US Open hoort. Maar kortom, een leuke wedstrijden. Ja, en dus heel spoedig uh, Kiki Berstens. Misschien wel in dat hele grote stadion. Goed, dankjewel. Marcella Meske was dat. Gauw weer terug naar uh, uh, Anderlecht tegen uh, Lima Sol. Uh, nog een kleine tien minuten, denk ik, voor dat ene doelpunt dat 17 miljoen euro waard is. Ragnar. Ja, 17 miljoen, dat is nogal wat. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om het feit dat Anderlecht Anderlecht is. En dat Anderlecht vindt dat dat op het hoogste niveau moet spelen. 0-0, minder dan 10 minuten. Je zegt het. Weer een voorzet. De wissels verbruikt. En daar is Mbokani en daar is hij dan. Ja, de aanname is goed. En een foutje van Ohoen, de verdediger. Een meter of 7 zal de afstand zijn van de goal tot aan Mbokani. En dan schiet hij dus toch raak. Neemt aan, draait kort en schiet. En daar is dan die 1-0 van Anderlecht. Een uitzinnige vreugde op het gezicht natuurlijk bij Van der Brom. Want die werd kleiner en kleiner in zijn dugout. Want de stress nam toe en het geloof in een overwinning van Anderlecht dat nam af. Maar Mbokaani steekt zijn handen maar eens allebei de lucht in. Kijkt nog eens naar boven. Dank de heer. En denkt bij zichzelf. Zo, daar is dan dat doelpunt. Op de voorzet die komt vanaf de rechterkant. En uh, Bilia denk ik de aangever. Embokani in de buurt van de tweede paal. Heel snel gereageerd. Doelman komt nog wel, Degra. Die heeft vaak in de weg gelegen. Maar daar is dan dat doelpunt van Anderlecht. Wat een minuutje of vijf geleden niet wilde komen van Biglia. We hebben hem vaker gezien en hij mocht schieten van 15 meter afstand teruggelegd met het hoofd toen nog door Mbokani. Die was aangever op dat moment en die bal echt links langs de voorander legt verkeerde kant van de paal. En dat was het moment dat je dacht, ja, zou dit dan zo'n avond zijn? Is het er weer eentje voor de ploeg uit Brussel dat het niet gebeurt? Limassol wil naar voren, maar er zijn veel spelers geweest de afgelopen minuten met fysieke problemen. Met name met Kramp. En waar ik eerder zei, dat zou wel eens aanstelleritis kunnen zijn, ach. Dat is ook zeker een mogelijkheid. Je mag er nog als licht excuus voor aanvoeren. Voor de spelers van AIK Limassol FC. Dat de competitie daar pas over een weekje begint. Begin september. Wat dat betreft ja, zou het nog kunnen dat het fysiek nog allemaal niet helemaal 100%, is bij, de, 100 is bij de Cyprioten. Limassol op het middenveld. Handen heeft eindelijk dat doelpunt te pakken. Mooi dat Bokali het mag doen. Lange bal komt nog terecht ook in de voorste linie. Maar daar is Proto. Krijgt een zet. Op het moment dat hij wil schieten is er een strafschopgebied. Hij krijgt een zet en die krijgt hij dan. En dan wordt er gefloten tegen Dixon de invaller. 1-0 voor Anderlecht. En hoe lang is het dan nog? Een paar minuutjes nog te gaan in Brussel. In totaal om precies te zijn nog 7. Fla Ja, sherri en never played the base. Ja, het uh, staat wel in over Anderlecht. Maar er hoeft er maar één per ongeluk uit de verdwaalde corner aan de andere kant in te vallen. En het ziet er weer heel anders uit, Ragnar. Heb je een punt? Maar ik zie het niet gebeuren. 3,5 minuut nog tot aan het einde. Het is inderdaad 1-0 en balbezit voor Anderlecht diep op de helft van Limassol. Helemaal bij de hoekvlag aan de rechterkant van het veld voor de hoofdtribune. Prachtige voetbalambiance in Brussel. In dat stadion, wat eigenlijk ouderwets aan het worden is. Wat te klein is. Wat daar op een heel klein stukje grond ligt. Maar voorlopig uh, ziet het er naar uit dat Anderlecht wel op het hoogste podium weer eens mee kan. Voor het eerst sinds het seizoen 2006-2007. Dat was de laatste keer dat de ploeg van tegenwoordig John van der Brom. We zien hem even op de monitor uh, de poolfase van de Champions League wist te halen. Toevallig ook het jaar. Dat Mbokani doorbrak, de man van de goal, een paar minuten geleden. Dus bij Anderlecht later naar Standaar, naar Monaco en Wolfsburg. Dat was niet zo'n succes. En sinds twee jaar weer terug in Brussel. Voorzet bij Anderlecht. En dat het spel even stil lag vanaf de rechterkant. Met links getrapt, maar weggehaald. En nu bij Anderlecht uit de laatste linie die bal weggehaald. Door Sheiko Kouyaté. naar voren getrapt. De centrumverdediger van Anderlecht doet dat. Dan krijgt uh, wegens buitenspel Limassol een vrije trap op een uh, meter of nou zeg maar gerust. Halverwege de eigen speelhelft. De doelman gaat dat uh, doen. Degra, lange bal richting de linkerkant. Kan ook nog een voorzet zometeen gaan aankomen denk ik. Hey, die komt er inderdaad. Kouyate haalt die bal er op zijn 5 meter lijn aan de linkerkant van het veld weer uit. En dat kost allemaal tijd. Het is nu wel zo dat uh, Limassol nog een keer aandringt. En de coach uh, ja, die had toch bijna een standbeeld te pakken. Christo Dolu. ...is zijn naam Gara Lampos Christo Het is bijna onuitsprekelijk... ...maar had hij zich geplaatst, dan was dat misschien wel een naam geweest... ...die we als voetballiefhebbers onthouden hadden. Ziet er niet naar uit. En dat ander legt met 1-0 leid... ...en, en Bokani op avontuur gaat aan de rechterkant. Is daar zijn tegenstander kwijt en dan komt hij met een hele vreemde bal... Die schiet helemaal door tot aan de linkerkant van het veld. Het gevaar is er op deze manier volledig uit. Jokavenko Venko brengt hem opnieuw in. En misschien wel Mbokani. Nee, daar is de beslissing. Jazeker, het is de invaller in wie... Daar John van der Brom zoveel vertrouwen hij heeft. Hij ligt op de grond. Het is Alexander Jokavenko die al een aantal keren werd afgeschreven door Anderlecht. En toch weer terugkwam. En het vertrouwen wel voelt van Van der Brom die ja, de felicitaties in ontvangst neemt. Want dit is de 2-0. En dit is de beslissing vanavond in Brussel. En dan zitten we vlak voor tijd in dit duel. Kan het niet meer fout. En Jokavenko... Die betaalt dus uit richting Van der Brom. Want hij mocht als eerste invallen. Later zagen we nog Bruno. Later zagen we nog Juhas. Maar op deze manier Mbokani doelpuntenmaker en aangever. Hij maakt zichzelf vrij. Dan komt Jokha Venko nog inlopen. Denkt Mbokani, kom maar dan. En met een mooie geplaatste bal in de lange hoek is het raak voor de ploeg uit Brussel. Het is 2-0 en beslist. John van der Brom mag zich opmaken voor een avontuur in de Champions League met Anderlecht. John Deacon die begint als sprinter uh, toch verand, wel een uh, fenomeen te worden. Want vandaag pakte de sprinter uit uh, de Argo Shimano formatie zijn uh, vierde etappe zeggen. In uh, de Vuelta. Uh, of uh, zoals uh, de Spaanse interviewster het omschreef: There's no sprint without your victory. Ja, yeah, till now, hè. Eh? Uh, en I'm having uh a, a really good shape at the moment. And yeah, we, we will see how. Uh, I can the climbs now. Ja, dat is de grote vraag. Gio Lippens, uh, jij volgt de Vuelta vanzelfsprekend. Die prestatie van Dekenkop. Hmm. laten we het daar eerst even uh, over hebben. Die is toch eigenlijk ongekend? Hij is ongekend. Uh, vier uh, etappes die in een massasprint zijn geëindigd in deze Vuelta. En alle vier gewonnen door John Dekenkop. Dus een uh, score van 100%. Eén kanttekening daarbij. De allerbeste sprinters van de wereld zijn er niet bij. Geen André Greipel, geen Mark Cavendish... Zo kun je nog wel eventjes uh, doorgaan, maar aan de andere kant Benatti is er. Boehani, die Franse kampioen, is er. Er zijn echt wel meer sprinters en ze komen er gewoon allemaal niet aan te pas tegen John Degenkolb. Dus de manier waarop hij het afmaakt, uh, vandaag ook weer echt op een zeer indrukwekkende wijze. Want hij werd eigenlijk een beetje te vroeg de kop opgedrongen. Maar uh, 300 meter uh, sprintte hij gewoon door en uh, uiteindelijk hield hij het tot op de strepen. Dat is echt heel knap. Ja, het woord verzuren lijkt hij niet uh, te kennen en zijn benen al helemaal niet. Uh, toch had ik gehoord van de, de kenners... Dat, uh, dat er vandaag eigenlijk helemaal geen master zou komen. Hoe, hoe komt het dan dat daar toch wel een master is? Nou ja, ja, het hangt maar vanaf welke kennis je hebt uh, gesproken. Maar uh, er waren ook kennis die wel een massasprint voorspelden. Maar er waren een aantal ploegen die het plan hadden... om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat die massasprint er niet zou komen. En men wilde de zaak een beetje ontregelen in de slotfase. Van Soleil was een van de ploegen die dat uh, geprobeerd heeft. Die stuurde op een gegeven moment Pim Lichthart vooruit. Het uh, was eigenlijk een beetje een hele rare actie. Uh, onbegrijpelijk, want dan reed je twee koplopers... Uh, reed je er een uh, minuutje voor voor het uh, peloton. En het zag er naar uit dat het peloton... Peloton op een gegeven moment die koplopers wel terug zou gaan pakken. Maar ze bleven daar een beetje zwemmen. Het Peloton ging met de handjes op het stuur rijden. Die koplopers die hoefden niet al te hard te rijden om die voorsprong te behouden. Palomares en Armendia. En toen gaf Michel Cornelissen, de ploegleider van Vakantse gaf Pim Lichthaard de opdracht om in ieder geval even voor wat onrust te zorgen. Dus hij demareerde, sprong achter die twee aan... en hoopte daarmee eigenlijk dat hele peloton in gang te laten schieten. Dat gebeurde niet, waardoor Lichthaard een beetje tussen de kopgroep en het peloton in kwam ja. te zwemmen. En hij liet zich toen terugzakken. Uh, het was een beetje een rare actie. Ik kreeg ook een beetje smalend applaus van uh, de mannen... met name van Argos uh, Shimano, die andere Nederlandse ploeg. En uh, uiteindelijk uh, kwam hij dus weer in dat uh, peloton terecht. Uh, maar uh, ja, dat was eigenlijk wel een beetje de bedoeling van Vakanceleij... om daarmee de koers te laten ontbranden. En we hopen dat er groepjes wegreden. Groepjes ja. met kansrijke renners. En geen Palomares en Armendia die toch kansloos waren. Ja, maar snap je die actie wel? Is het wel eerder voorgekomen? tactisch gezien zo... Op deze Manier? Nee, maar, maar aan de andere kant, Michel Cornelissen staat er wel om bekend... dat hij af en toe een paar leuke indianentrucs uh, uithaalt. En, en ik vond dit toch wel weer een aardig trucje. Uh, het mislukte alleen, dat kan ook eens een keer gebeuren. Ja, morgen die lange tijdrit, de 39 kilometer. Wat verwacht je ervan? Worden er verschillen gemaakt? Ja, er worden grote verschillen gemaakt. Hoor. Niet alleen omdat die tijdrit uh, lastig is... Want uh, hij is uh, nou ja, bijna 40 kilometer, maar uh, midden in die tijdrit zit een kolletje van de derde categorie. En dat is toch echt een rot uh, klim. Waardoor laten we zeggen, de uh, erkende tijdrijders die niet zo goed kunnen klimmen, uh, in de problemen zullen komen. Uh, aan de andere kant, uh, het is een lange tijdrit. En dat betekent dat uh, Rodriguez, de leider in het uh, klassement, dat hij waarschijnlijk veel tijd gaat verliezen. Hij heeft zelf al voorspeld op basis van uh, ja, zijn eigen inschatting. Dat hij twee tot drie minuten gaat verspelen. Nou, als je dan ziet dat hij een minuutje voor staat in het klassement. Uh, op de nummer 2 op uh, die Engelsman Christopher Froome. Nou, dan weet je dat eigenlijk na morgen dat dat, dat klassement er wel heel anders uit gaat zien. Dat uh, Rodriguez waarschijnlijk voor de eerste plaats af is. Dat Froome, denk ik, als n geclassificeerde tijdrijder en goed klimmer... dat hij uh, die eerste plek wel zal hebben overgenomen. En wie weet, misschien klimt Robert Geesink ook nog wel een plekje. Hoewel, hij staat nu wel uh, toch wel een eindje nog achter die eerste vier. Ja. Goed, even naar uh, het WK vooruitkijken. Volgende maand in Valkenburg. Uh, de Nederlandse bondscoach Leo van Vliet die heeft de eerste renners aangewezen... voor dat WK. Uh, zijn er nog opvallende namen bij? Of zijn dat de mensen die we wel konden verwachten? Ja, het zijn wel de mensen die je wel kunt verwachten. Ik denk dat Lars Boom heel erg blij is dat hij erbij zit. Want uh, we weten dat uh, Lars Boom uh, nou, ja, nou niet echt zo'n geweldige goede relatie met die bondscoach heeft gehad. Het duurde heel erg lang voordat Lars Boom werd uh, geselecteerd voor, uh, voor de Olympische Spelen, voor die tijdrit. Maar uh, ja, hij zit nu in ieder geval bij die voorlopige selectie. Aan de andere kant van Vliet uh, ontkent dat ook meteen weer. Dat verhaal heeft in een uh, blad gestaan in Wielerreview. En van Vliet zegt nu van ja ho ho dit zijn wel vijf namen die ik in mijn hoofd heb. En dan praten we over Nicky Terpstra, Bouke Mollema, Lars Boom, Robert Geesink en uh, Laurens Tendam. Maar er kan nog van alles veranderen. Ze moeten het wel blijven bewijzen in deze Vuelta. En uh, uiteindelijk maak ik pas echt na de Vuelta maak ik pas mijn de definitieve selectie... Voor, uh, voor dat WK. Wat wel duidelijk ook lijkt, is dat Lieve Westra... in elk geval uh, de Nederlander zal zijn... die op de tijdrit in actie zal komen. Dus ja. uh, die zal er vrijwel zeker van zijn. Maar goed, Van Vliet houdt dus nog een slagje om de arm. Maar als je kijkt naar die namen... ja, Terpstra kan goed rijden in de Limburgse heuvels. Bauke Mollema, Lars Boom, Robert Geesink, Laurent Sendam, Allemaal goede klimmers. Ja. Uh, Lars Boom natuurlijk niet zozeer, maar wel echt een aanvaller. Die kan dat ook wel verteren, die klimmetjes op zo'n WK. Dan denk ik wel dat die uh, de belangrijkste mensen... de, de, de, de meest voor de hand liggende mensen... Mensen al geselecteerd heeft. Ja, goed, dankjewel. We gaan het afwachten. Giel Lippens. Even kijken of Anderlecht uh, het al over de streep heeft getrokken. die Meijer. Ja, ze moesten er lang op wachten. Vijf minuten extra tijd, maar liefst. Maar na die vijf minuten... ...had misschien zelfs in die vijf minuten ook wel weer wat uh, bijgekund. Maar dat gebeurde niet. De Poolse scheidsrechter besloot om af te fluiten. En Anderlecht wint deze wedstrijd met 2-0... Limassol ligt eruit. En wees nou eerlijk, wat klinkt er beter in de groepsfase van de Champions League? Royal Sporting Club Anderlecht of AEL Limassol? Dan ben je denk ik toch geneigd om te zeggen dat Anderlecht een ploeg is die daar thuis hoort. 31 landstitels vorig jaar. Ook landskampioen geworden. Eigenlijk direct geplaatst zelfs. Maar met de overwinning in de Champions League van Chelsea werd het allemaal wat anders. En moest Anderlecht de play-offs in. Jokka Venko maakte de tweede in de 89ste minuut. En Bokani maakte de eerste is aangeven bij die tweede goal. Dat eerste doelpunt viel in minuut 81. Heel veel blijdschap. Het is vooral ook opluchting denk ik. Want voor het eerst sinds 2006-2007 doet Anderlecht weer mee in de Champions League. De Europa League. Die kenden ze wel vorig jaar de ruiten tegen... En de trainer, hij gaat ze allemaal af, zijn spelers John van der Brom flikt het hem toch. En uh, ja, slaagt toch voor dit examen. Je mag die denk ik toch wel de belangrijkste wedstrijd tot nu toe in ieder geval uit zijn carrière noemen. Ze staan allemaal hand in hand, schouder aan schouder in een uh, grote cirkel op het veld van het Constant van de Stokstadion en vieren het succes. En daar zal straks Jovanovic ook wel bij staan. Hij kreeg nog rood, twee keer geel in de vorige wedstrijd toen hij al buiten de lijnen liep. Toch een grote jongen daar. Zal ook wel nerveus geweest zijn dat het fout zou gaan. Het ging goed voor Anderlecht. 2-0 tegen Limassol was uh, genoeg na die 2-1 nederlaag in de eerste wedstrijd. En wat zijn ze blij, wat is de sfeer goed. En hoe ver zullen, uh, zullen ze nog komen, de spelers van Anderlecht? Even kijken wat er bij die andere vier wedstrijden uh, gebeurde. Hapewel, Kirjat Schmoaan. Uh, moet ik zeggen uit Israël tegen Bate Borisov. Het 1-1, vorige wedstrijd 0-2. Bate dus uh, door uit Wit-Ruslands. Uh, Maribor, Slovenië tegen Dynamo Zagreb. Uit Kroatië werd uh, 0-1. Eerste wedstrijd was al 1-2. Dus Zagreb door. En Panetina Kors tegen Malaga. 0-0. Malaga had het eerste duel gewonnen met 2-0. Dus Malaga zit uh, in het potje morgen. En dan Udinese tegen uh, Braga. 1-1, eerste wedstrijd 1-1, daar wordt dus verlengd. En dan in de Europa League, daar bereikte Stuttgart het hoofdtoernooi. In Moskou werd Dynamo op 1-1 gehouden. De 200.000 overwinning van vorige week was genoeg voor de Duitsers... dus om de playoffs te overleven. Daarmee is Dynamo-speler Otman Bakkal uitgeschakeld in Europa. Clash van al even geleden en uh, Rock de Cash bar. Komend weekende is in Oostenrijk de WK 4-cross-fietsen. Nog een keer, 4-cross-fietsen. Dat is een tak uh, van sport die erg lijkt op het BMX. Het uh, fietscrossen, waarmee Laura Smulders, weet u wel, te spelen zo succesvol was. Het belangrijkste verschil, 4-crossen doe je op een mountainbike. Dus niet op zo'n hele kleine fiets. Ook in deze niet-Olympische discipline heeft Nederland een wereldtopper. Anneke Beerten is namelijk regerend wereldkampioene. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. En kijk, Smulders is! Kijk, Smulders is! Berten! Twee bijzondere prestaties. Blijf over hem, Laura Smulders. De één, pak brons. ...op een crossfiets op te Spelen. De ander... She's a bed, like best ...wordt wereldkampioen op eenzelfde soort parcours, maar Anneke Beerten? Ja, toch een klein beetje anders. Kijk, Laura doet echt BMX uh, op een BMX-baan. En uh, ik zit op een mountainbike, op een mountainbike-cours. Dus eigenlijk een beetje bergaf. Ja. Het ziet er hetzelfde uit als je het zo ziet, hè, met de heuvels en de hellingen en zo. Maar het parcours is wel iets anders, hè? Ja, het parcours is wel iets anders. Het is eigenlijk veel ruiger, veel meer natuurlijker. Een BMX-baan is echt met de hand aangelegd, uh, heel, heel netjes gemaakt. En Bij ons heb je toch meer de boomwattels, de, de stenen, die liggen er allemaal nog gewoon in. Dus dat maakt echt wel het verschil, uh, ja, echt puur mountainbike En uh, BMX is echt op een harde baan. En wij rijden met, met ons vieren en bij de BMX uh, fietsen met z'n achten. Uh, dat betekent dat het bij jullie wat minder dat gedrang is? Ja, we hebben iets minder gedrang. Natuurlijk wat bij ons ook vaak genoeg ook bij de dames wel de, de ellebogen gebruikt. Maar ja, omdat we met z'n vieren rijden, hè, dat, dat scheelt toch wel wat uh, in vergelijking met de BMX, ja. Is hier een grote sensatie in de maak. Het was een bijzondere prestatie van uh, Laura Smulders op te spelen. Pagon wint de wereldkampioene van twee jaar geleden, maar Smulders pakt het brons. Brons, wat eigenlijk niemand verwacht. Sensatie. Is er een band tussen jullie, de BMX'ers en ja, de, de, de uh, fourcrossers, Want zo noem je wat jullie doen. Ja, je noemt het fourcross. Ja, dat is zeker een band. Want ik uh, train eigenlijk bijna dagelijks met de BMX groep mee hier op Papendal. En uh, ja, ook met Laura natuurlijk. Laatste, jou, Laura zit nu een jaar bij de selectie en, ja, en die heb ik echt zien groeien over de laatste jaren. Uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Daar leef je echt gewoon mee. Hun leven met mij mee en ik leef met hun mee. Want hoe ging dat tijdens de spelen? Je deed het via Twitter, hè? maar je bent ook nog langs geweest. Ja, ik had uh, geluk dat ik uh, nog een kaartje heb kunnen bemachtigen. En ik ben dus twee dagen geweest kijken. En ook uh, de finale van Laura. En uh, ja, dat was gewoon geweldig. Hè? Ik, ik heb mijn longen daar uit mijn lijf geschreeuwd. En uh, ja, om Laura dat brons zien, zien te pakken, ja, daar ben je toch wel super trots op. Want ja, toch ook wel een klein beetje gevoel dat je daar mee hebt gedragen. Dat zij uh, naar die bronzen pak haalt. Dus je hebt kunnen zien hoe groot de Olympische Spelen waren ook? Ja, dat heeft ook een goede indruk op mij op gemaakt en achtergelaten. Ja, natuurlijk jammer dat wij uh, geen Olympische discipline zijn. Uh, maar ja, daar kan ik zelf natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar het gaf mij wel weer heel veel motivatie uh, ja, naar mijn WK toe. Laat maar zeggen, je neemt ja, heel veel inspiratie doe je op en ik krijg gewoon weer zin om zelf weer uh, te gaan knallen. Ja, want je vraagt je natuurlijk af, als jij wereldkampioen bent uh, in jouw tak van sport dan, wat zo lijkt op een BMX, waarom ga je dan niet op zo'n crossfit zitten? Dan kan je ook Olympisch kampioen worden. Ja, dat is het dat, dat lijkt makkelijker dan dat het is. Ik heb vroeger ook altijd BMX gedaan. Maar ik ben op een gegeven moment uit geweest. Uh, iets meer dan zeven jaar lang. En om dan weer terug te stappen op dat kleinere fietsje is gewoon te moeilijk. En dan die jonge meiden zoals Laura, die, die zijn technisch ook gewoon heel goed en heel sterk. En ik zit op mijn plaats met wat ik nu doe: met, met, met mountainbiken, met de 4-cross. Dus ik heb me ook. Het heeft natuurlijk jaren geduurd voordat ik eindelijk die wereldtitel heb kunnen halen. En ja, daar heb ik lang voor gewerkt. En ja, daar, daar zit ik nu eigenlijk gewoon op mijn plek. Daar voel ik me goed. is in de rij. Is take first En dan Anneke Beerten. Just to spin from out Die vorig jaar dus wereldkampioen werd op de four cross. Manneka is so relieved to take that world championship. I can't believe it. Yet. I didn't. I can't believe it. Ja, en als ik nou al aan denken, ik heb een vel. Ja, ik heb daar zoveel jaar, zoveel jaren over gedaan en altijd tegen aangehikt om om die WK titel te krijgen. Ja, als je het dan eindelijk haalt, euh, ja, dan valt er gewoon heel veel van je af. En dan zeggen ze altijd, ja, een eerste keer wereldkampioen worden, dat is één. Maar om dat te prolongeren, dat is nog veel moeilijker. Ja, dat, dat schijnt. <laughs> ja, maar ik moet wel zeggen dat ik er nu een heel stuk relaxter naartoe ga... naar het aankomende WK, want ik heb het al. Dus er valt wat minder te verliezen, laat me zeggen. Die druk is minder hoog. Ik voel me gewoon sterk en goed en euh, ja, ik weet dat het erin zit. Dus ja, we zullen zien. Dus dat gaat gebeuren het komend weekend. Wat zijn op de langere termijn je ambities? Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik wil na het WK gewoon even goed de tijd nemen om erover na te denken. Uh, ik heb al wel een kleine stap gemaakt naar cross-country uh, rijden... wat wel olympisch is, maar het moet ook haalbaar zijn. Dus uh, daar wil ik dan, na deze wereldkampioenschappen goed over nadenken. Dus jij voelt je weliswaar thuis in die four cross, mm -hmm. maar die olympische ambitie is er wel. Ja, die is er zeker. En zeker nu ik hey, wereldkampioen ben geworden... is de cirkel wel een beetje rond. Kijk, de meeste titels heb ik behaald... En, uh, ja, Als, als spotten dan, dan behaal je dat, en denk je van ja, en wat nu? Dat je blijft altijd een beetje uh, de wil hebben om, om weer nieuwe uitdagingen neer te zetten. Is it? Is it Is it? Is it? Ja, kleine vertaling: Beerten, dat waren de laatste woorden bijdrage van uh, Edwin Cornelis over Anneke Beerten, dus die uh, doet aan for cross. Golfer Maarten Lafeber boekte afgelopen week einde in Schotland het grootste succes van het seizoen. Op de beroemde baan van Glen Eagles eindigde hij in het Johnny Walker Championship als gedeeld derde. En na een aantal magere jaren was dat toch echt een topklassering. En die was meer dan welkom voor Lafeber. Hij wist maar te nauwenoord een tourkaart voor dit seizoen veilig te stellen. De ontlading was dan ook groot na die prestatie in Schotland. Ja, ik was, ik was blij. Ik was vooral uh, opgelucht. Ik, uh, ik had hard gewerkt in Amerika de weken daarvoor... En, uh, ja, ik was blij dat ik echt een, een, een topklassering weer had. En het was natuurlijk een paar jaar geleden dat ik zo goed gespeeld had. En uh, ja, ik zat wel een beetje te wachten. Voelde je het aankomen? Nee, eerlijk te zijn niet. Ik had niet verwacht uh, bij de eerste drie te eindigen. Ik, uh, ik had wel het gevoel dat ik de bal best goed stond te slaan. Ik voelde me lekker, maar ja, het was niet echt op gebaseerd. Ook de laatste nooit speelde. Ik zei van, nou, ik ga een, een, een top 5 klassering halen. Maar uh, ik wilde gewoon zo goed mogelijk spelen en dan zien we waar ik eindigde. Nou, dat was goed. Ja, nou is het een cliché dat het tijd werd dat je het nodig had. Maar ja, is er een moment van wanhopen geweest bij jou? Nee, dat was denk ik vorig jaar toen ik mijn kaart voor het eerst verloor. Dan had ik zoiets van jeetje, wat is er aan de hand? Maar nu, uh, nee, ik ben, ik ben bezig met bepaalde dingen en daar werk ik aan. En, uh, en dat gaat goed en ik moet gewoon veel geduld hebben. En, uh, maar ik merk dat het langzaam weer uh, gaat lopen zoals ik weet dat het kan lopen. En uh, ja, dat het meteen zo goed ging vorige week had ik niet verwacht, maar... Uh, ik was blij dat het gebeurde, maar ik ben niet echt wanhopig geworden. Ja, je zegt het zelf al even, vorig jaar verloor je je kaart. Dan moet je aan het einde van het jaar naar de qualifying school. Hoe is dat dan? Want dan heb je tien jaar op de Europese Tour gespeeld. Dan moet je tussen al dat jonge gut wat een kaart proberen te halen. Ja, dat is raar. Dat jonge gut kijkt in ieder geval naar jou. Van wat doet hij hier? En ik kijk naar het jonge gut. Van wie zijn al die jongens? Ik heb ze allemaal nog nooit gezien. Dus uh, dat was heel raar. Dat was een rare gewaarwording. Omdat je natuurlijk... Ik denk, ja, 99 is de laatste keer dat ik op een qualifying school was geweest. Dus uh, ik heb heel lang op de Europese Tour gespeeld. Maar ja, op dat moment dacht ik van, oké, okay, ik ben hier nu. Ik heb niet goed gespeeld. Ik moet zorgen dat ik zo snel mogelijk die kaart weer terug uh, winnen. En dat lukte meteen die week. Yeah. Is er een moment geweest dat je, dat je het einde van je carrière in de, nabij voelde komen? Of, of zijn dat dingen die mensen van buitenaf misschien zien? En, en als je erin zit dat je dat niet ziet? Nee, niet het einde van mijn carrière. Soms vijf jaar weleens. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, dit jaar, wat ik al zei, de eerste keer in twaalf jaar, jaar dat ik naar de tourschool moest. Dus uh, kijk, als ik al vijf jaar achter elkaar was geweest en het was moeilijk dat ik gezegd van ja... Mijn, het loopt niet echt, maar ja, er zijn ook externe factoren geweest waar ik niet goed gespeeld heb. En ik heb zoiets van, ja, het was gewoon een slecht jaar en het jaar daarvoor was ook niet goed. En uh, nou, dan moet je naar de qualifying school. En het is voor mij juist de uitdaging om weer terug te komen op het hoogste niveau en, en weer goed te gaan spelen. En uh, ik ben nog jong qua leeftijd voor een golfer. En uh, ik vind zelf dat ik nog veel goede jaren voor me heb. Dus uh, nee, ik heb het niet als einde van mijn carrière gezien. Nee. Hoe moeilijk is dit jaar dan? 2012, dan heb je een kaart, maar je mag niet overal spelen. Je hebt ook nog een, een, een, een toernooi de Challenge Tour gespeeld. Ja, dat lijkt me voor iemand die die tien jaar van jou terug, rug heeft best lastig. Ja, is ook lastig. Ik, euh, ik had in het begin gehoopt op een paar invitaties van de Europese Tour. Ik dacht van nou ja, ik heb zo lang op Tour gespeeld, ik heb een toernooi gewonnen natuurlijk. Dat ik wel hier en daar wat hulp zou krijgen, dat gebeurde niet. Wat had er tegen dan? Dat viel me erg tegen, ja. Daar heb ik ook met de Europese Tour, met, uh, met uh, mensen zelf over gesproken. Dat ik maar over... Uh, ja, ik was verbaasd en uh, teleurgesteld. En, uh, omdat ik wel zie jongens die uh, ja, niet eens de moeite nemen naar Call of High School gaan... wel invitaties kregen. Dus ik voelde me een beetje van, ja, ik heb toch het geprobeerd en meteen weer gered. En dan, dan hoop je dat je wat, wat steun krijgt hier en daar. Maar ik dacht van ja, weet je, uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Dat is altijd zo. En, en je moet niet verwachten uh, dat andere mensen je helpen. Je moet uiteindelijk zelf die bal in de hol slaan. Uh, for good and for, uh, and for worse. En, en uh, ik, ja, het enige wat ik kon doen is me focus op de toernooi... die ik wist dat ik, die ik kon spelen en dan, en dan goed spelen. En, uh, en dat ging niet altijd even makkelijk. Want je slecht jezelf toch denk ik... ...veel druk op, want je weet dat je niet veel kansen hebt, dat dus je wil goed presteren. Maar op een gegeven moment heb ik gezegd, van, nou, ik heb nog een aantal toernooien dit jaar... ...en ik wil gewoon een paar mini-doelen had ik gesteld. En, uh, en uh, nou ja, dit is natuurlijk een enorme boost uh, naar boven. En uh, ik zit nu heel dichtbij uh, om elkaar kaart weer te uh, verzekeren. Wordt golf dan zelfs weer een beetje leuk? Ja, dan wordt golf even leuk, ja, absoluut. Ja, en een van die toernooien die Vebe uh, nog uh, gaat spelen is het uh, KLM Open... Maarten Levepe was dat in gesprek met uh, Jeroen Stekelenburg. Nog geen wijziging in die wedstrijd die in uh, de verlenging zit. Zometeen meer dan over Udinese tegen Sparta Braga. Komen we van uh, Santana op de Valreep. Nog even naar Udinese tegen Sporting Braga. Enige wedstrijd die nog bezig is. Zit in de verlenging, halverwege die verlenging om precies te zijn. Er staat er nog steeds 1-1. Eerste wedstrijd ook 1-1. Dus dat wordt nog uh, een lange hete avond daar waarschijnlijk. Uh, op de Valreep ook nog even Kierkic meenemen. Die gaat naar AC Milan. Eerst van Barcelona, uitgeleend aan AS Roma. En nu dus naar AC Milan. Het is transfertijd. Zometeen, Met het Oog op Morgen, dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens je nog een heel fijne avond. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal. Beste mensen, Nederland moet niet denken dat het 5 voor 12 is. Het is gewoon 1 uur. Morgenochtend van half 9 tot 9. Lijsttrekker Hero Brinkman van het Democratisch Politiek Keerpunt. Ik ben de politiek ingegaan voor een beter, sterker en mooier Nederland. Ook een vraag voor Brinkman? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister morgenochtend vanaf half negen naar de lijsttrekkers. Maar wij moeten dit wel slim doen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. <tied>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 Het is sale bij Swiss Sense. Geniet van een gezonde nachtrust op een complete elektrisch verstelbare bokspring, inclusief topdekmatras. Nu met 900 euro voordeel voor slechts 1720 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle sale-aanbiedingen op swisssense.nl. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?